Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Weet jij nog dat wij het hadden over Peru? Jazeker. Met Machu Picchu, de Heilige Vallei en misschien een stukje Amazone? Ja, precies. Nou, NRV biedt reizen aan waarbij je dat allemaal kan combineren. Ja, en wie regelt alles? NRV natuurlijk. Dus wij kunnen gewoon genieten. Heerlijk. Ik ga alvast mijn wandelschoenen zoeken. Reizen met een groep? Of liever privé? NRV neemt je mee? Kijk op nrv.nl Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Verse XXL blauwe bessen, 500 gram, nummer maar 349. En we plakken er XXL gouda kaasplak aan vast. 600 gram, op maar 349. Fans van voordeel, Aldi nrv. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl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 Goedemorgen. Na de onrust in Amsterdam na de verloren finale... tussen Marokko en Senegal zijn er zes mensen opgepakt. Tijdens die chaotische Afrika-cup-finale verzamelden zich in Amsterdam honderden mensen. Rond middernacht sloeg de sfeer om, er werd vuurwerk afgestoken, brand gesticht... agenten werden bespuugd en bekogeld. En ook in Den Haag ging het fout. Daar braken na het verlies van Marokko rellen uit in de Schilderswijk. En daarbij zijn acht mensen opgepakt. Dan naar Almere. Daar zijn nog drie tieners opgepakt voor een vechtpartij midden in het centrum afgelopen zaterdag. Een 14-jarige jongen werd tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. Hij raakte daarbij lichtgewond. Negen jongeren die daarbij betrokken waren... Die werden toen meteen al opgepakt. Waarom de vechtpartij uitbrak, dat is niet duidelijk. Duidelijke taal dan van de formerende partijleiders over de Amerikaanse president Donald Trump. Jette van D66 en Bontebal van CDA zeggen dat de EU een duidelijke grens moet trekken tegen Trump. Die dreigt met importheffingen voor landen die Groenland steunen, want hij wil het eiland overnemen. Volgens Jette is het onacceptabel en hij vindt dat Europa nu hard in actie moet komen. Nou, wat in ieder geval niet heeft geholpen de afgelopen tijd is de softe taal uh, tegen Trump. Dus ik denk dat een duidelijk standpunt van Europa hier ook gewoon helpt om de Europese belangen te dienen en met de Amerikanen weer tot een normalisatie te komen. Henry Bontebal die wil vooral verstandig blijven... maar zegt dat stevige tegenmaatregelen klaar moeten liggen voor als het nodig is. En goed, tennisnieuws dan nog. Botiek van de Zandschulp is door naar de tweede ronde op de Australian Open. Hij won zojuist van een Amerikaan in vier sets. En dat klonk zo bij Eurosport. Met een heerlijk laatste punt. Is dit ook een heerlijke overwinning voor Houtik van de Zandschulp. Een andere Nederlander, Jesper de Jong, die werd in de eerste ronde uitgeschakeld... en vannacht is het dan nog de beurt aan Tellen Griekspoor. Het weer dan nog van Weerplaza, wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt een graad of zes op de meeste plekken droog. En morgen ietsje zachter... Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vier files, twee met een vertraging langer dan vijf minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Stad Nulde en Nijkerk. Daar is de oprit afgesloten. Vier kilometer file, vertraging is twaalf minuten. En de A58 bergen op zomer richting Vlissingen tussen Zaat en Rieland. Drie kilometer, vertraging acht minuten. En snelheidscontroles op de A8 van Amsterdam naar Beverwijk bij 3,6. En de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Controle bij hectometerpaal 30,4. Zo we net terug naar 19 januari 1990 in de top 40 classic? Nu eerst Olivia Dean en Man I Need. Music. Looks like Kill making Kill music. Kill music. 90 in het Om 40 Classic, ja toen had je nog boodschappenstress. Ja, de winkels waren tot uh, maximaal 6 uur open. Dus als je dan enorme files had, of nog even wat af moest maken op je werk... of gewoon zelf heel slecht kon plannen... dan stond je voor een dichte deur van de supermarkt. Nou, die gingen echt gewoon om 6 uur dicht. Kan je je nu niet meer voorstellen. Gelukkig kwam daar in 1990 verandering in... en gingen de winkels niet om 6 uur, maar om half 7 dicht. Ja, een wereld van verschil natuurlijk, zou je denken. Iedereen blij, maar dat viel vies tegen. Moet je horen. Je kan een bolmachine maar één keer verkopen. Of het nou na zessen is of voor zessen. En je gaat geen cent omzetstijging krijgen. Alleen meer kosten. Ik ja, gewoon een gouden geitenbol. Ik vind het schandalig. Eerlijk waar. Dan nou, kon die tweede mevrouw niet zo heel goed verstaan, want ze zei, maar die was het ook niet mee eens. Maar conclusie... er is een hoop veranderd in de, in de tussentijd. Nou, ik ben er zelf wel blij mee, weet je. Toch gewoon praktisch dat je ook op andere tijden je boodschappen kunt doen. Maar wat hoorde je op de radio toen? Wat stond er vandaag op 19 januari... maar dan in 1990 in de top 40? Ik heb er drie liedjes uitgehaald. Welk van deze die je vindt leukst? Laat het weten, spreek het in in de QMusic Gap, het in... of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 1 stond Lisa Stansfield met All Around The World... en is keuze 1 vandaag... 26 de B-52's met Love Shack. En op 34 de Gypsy Kings met Volade En dat is keuze 3. Nou ja, ik ben benieuwd wat het meest gekozen nummer wordt. Dat hoor je zo meteen. Na Alex Warren met Ordinary. En na Thomas Gray. Dit is Rumors op Q-Music. Alex Warren en Ordinary op Q Music. in de top 40 classic terug naar 19 januari 1990 Trouwens, zo beneden om 12 uur dan start ik de stemweek... voor de Q Top 500 van de 90s. Uh, hoe het precies zit, vertel ik je straks nog. Maar dat wordt ook wel uh, nou, gef gefocust op de jaren 90 een uur lang. Dan weet je dat vast. Maar dan de top 40 van 19 januari. Daar stond Lisa Stansfield in met All Around the World. Ook de B-52's met Love Shack en Gypsy Kings met Volare. Harold Scholten die zegt, 1990, waarom klinkt dat nog uh, als nog maar 10 jaar geleden? Ik ga voor Love Shack. Nou, ik heb even gerekend... 36 jaar geleden, Harold. <laughs> uh, Debbie zegt Volare. Uh, Hedy die zegt B-52s. Tine zegt Gypsy Kings. Heerlijk nummer van toen. Lekker in de discotheek in Utrecht. Uh, Kim van Ewek zegt Volare. Even lekker zomervibes op deze Blue Monday. Ja, goedemorgen Menno. Wij gaan natuurlijk voor de Gypsy Kings. Hi Menno, ik ga voor Volare. Gisteren was het Prins-uitroeping voor carnaval. En ik heb deze hit in een nieuw jasje gehoord. Een hele vette remake. Dus uh, ik verheug me al op de carnaval. En. Uh... Ik krijg een voorproefje alvast. Polaren van de Gypsy Kings. Lekker man. Nou, um, percentage 13% voor Love 23% voor All Around the World en 64% voor Gypsy Kings. Polaren. En ik de <middels> handen en de de En de de To volar en cielo infinito la cara da su In de top 40 Topic en buddy. Het is de laatste week van Vrienden van Amstel Live. De shows van volgend jaar zijn trouwens allemaal alweer uitverkocht. Hè? Bizar hoe dat gaat. Ik zie ook weer zoveel mensen op Instagram die erbij zijn. Uh, vrienden, kennissen, collega's. En ook Kensington is erbij. Dat is ook vet. Die gaan uh, door de zaal op vijf vliegende tapijten. Je hoort ze zometeen met Steek.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 We'll be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 Het is vandaag een graad of zes. Op sommige plekken komt de zon door. Wist het wel af met wolken. Het is sowieso wel droog vandaag. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vier files. één file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Twee kilometer. Vertraging 13 minuten. Q-music. Menel Barenveld. Mendes Eerst Kensington. En stay... q with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 All in you, my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 Calling you my Big En des op Q Music en Stitches. En daarvoor Kensington met Ste. Ja, en ondanks dat ze dus midden in Vrienden van Amsterdam Live zitten, heb ik toch vorige week Casper van Kensington nog kunnen strikken voor het verboden woord. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je het gemist hebt, maar mocht je het gemist hebben, wij, de DJ's van Q Music, mochten vorige week één week lang het woord beetje niet zeggen en deden dat wel. Nou, dan gaven we 500 euro weg aan iemand die het woord gehoord had. Ja, en Wimpy die ging niet zo lekker. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, ik moet mijn vriend, moet ik helpen? Dus ik regel een leuke gast voor hem. En dan hoeft hij maar de helft te praten. Um, met de intentie dat het beter zou gaan. Dat was niet helemaal wat er gebeurde. Ik heb dit uur dus een, een gast in de studio. Die het verboden woord wel mag zeggen. Om mij er een beetje doorheen te loodsen. Kun je jezelf een klein beetje bekend maken. Is hij beetje. Zeker? Oh. Ja. Niet. <hijen> <hijen> Kasper Stouderweld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 We hebben er weer eentje bij. <lacht> Lekker. Het idee was dat jij me ging helpen, Casper wel. Ja, Casper is eigenlijk ook wel even te lachen iedere keer dat je het woord beetje hoort. Maar goed, uh, uiteindelijk is het woord beetje vorige week 96 keer gezegd. En Wim en Marieke hebben het vaakst gezegd 19 keer. Uh, het was een leuke week. Hele compilatie, video vind je op Qmusic.nl en in de Qmusic-app. Uh, nog meer leuke dingen in de planning. Onder andere de Q Top 500 van de 90's volgende week. En om 12 uur dan gaat de stemweek beginnen... Daarbij heb ik je hulp nodig. Wat je moet doen, vertel ik je zometeen. Nu eerst Kelvin Harris. It's my life. Ja, deze mag dus niet. Nee, deze komt uit de Zero's uit 2004. Maar je zou no doubt het wel op je lijstje kunnen zetten, want zij braken door in de 90s. Om 12 uur is het zover, begint de Stemweek van de Q-Top 500 van de 90s. Nou, dus deze week hebben we de Stemweek met extra veel 90s. En dan volgende week de Q-Top 500 van de 90s, dus de lijst zelf. Maar ik dacht, hoe ga, de, hoe ga ik de Stemweek nou feestelijk openen? Nou, met jouw verzoekjes. Ik ga tussen 12 en 1 uur alleen maar 90's verzoekjes draaien. Dus laat me weten. Wat wil je zo meteen tussen 12 en 1 uur horen? En dat zijn dan liedjes waarvoor je bijvoorbeeld wil strijden. Liedjes die mensen altijd vergeten op hun stemlijst te zetten. Of gewoon jouw persoonlijke nummer 1 uit de 90's. Nou, stuur het in de Q-app. Misschien een leuk ingesproken bericht erbij. Altijd welkom. En gaan we zo meteen na 12 uur de stembussen openen voor de Q-top 500 van de 90's. Nu Shanna Spyro. En Die on this hill. God me a stay.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 van deze heel top 500 van de 90's. Ja, over zeven minuten begint hij officieel... de stemweek voor de Q-top 500 van de 90s. En ik zei net al, ik ga een uur lang gewoon verzoekjes draaien... dus kom maar door in de Q-music-app met je favoriete 90s hits Leuk als je er even een berichtje bij inspreekt. Uh, Vincent, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Vincent van de Ven. Um, wat wil je horen zo meteen? Ja, ik wil graag de Pokémon Team Song horen. Pokémon Team Song. Leuk. En uh, waarom wil je die horen? <laughs> Ja, ik speel het uh, eigenlijk op vanaf van jeugd. En uh, vandaar uh, ja, gewoon mee opgegroeid. Ja, precies. Ook, uh, ook de serie veel gekeken? Ja, heel veel. Met Ash, Biaud, ja. Pikachu. Yes. Ja, leuk. <laughs> um, nou, weet je wat? Ik uh, pak hem erbij. Dan ga ik die zo meteen als eerste draaien. Oké, okay, top. Hartstikke bedankt. Dus de Pokémon Team Song, deze, komt er zo voor jou zit En vergeet dan niet ook je lijstje ja. in te vullen hè, straks na 12 uur. Nee, zal ik doen. <laughs> Is goed. Dankjewel, Fijne dag. Dankjewel, doei! Hoi.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 Waar je hier niet suf over hoeft te piekeren. Ja, zo mag het wel. Voorwaarden op En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-pak All-in-One vaatwas 66 stuks voor maar 3,53. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu extra scherp geprijsd.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 Somebody told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 Doei Live Happy! Nu bij Plus Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groenten per stuk 1 euro. En BCL Light, original en romig. Per kuip, ook voor maar 1 euro. We doen met je mee.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 het Q-Music nieuws van 12 uur door Nu.nl met Fien Vermeulen. Goedemiddag, de twee Nederlandse militairen zijn klaar met hun verkenningswerk.